Boven Kroatië is een klein vliegtuigje verdwenen. De 6 na 182 had behalve de piloot drie passagiers aan boord. Het toestel vertrok uit split en was volgens Kroatische media onderweg naar Ulm in Zuid-Duitsland. Lokale media schrijven dat de luchtverkeersleiding kort voordat het vliegtuig van de radar verdween een melding van de piloot kreeg dat er problemen waren. Er is een zoektocht gestart, maar het gebied is moeilijk toegankelijk en de reddingswerkers hebben last van slecht weer. De politie heeft in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem te vergeefs gezocht naar een verdachte. De Arnhemmer van 41 wordt gezocht in verband met de dood van een vrouw afgelopen donderdag. De politie publiceerde de naam en de foto van de verdachte. De eerste tips zijn inmiddels ook al binnen. Tegen een krant zegt de politie dat er geen concrete aanwijzingen waren om bij de Rijkerswoerdse plassen te zoeken. En de Mexicaan Sergio Perez van Red Bull heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Ferrari-coureur Carlos Sainz eindigt als tweede. En Max Verstappen werd derde, maar hij behoudt wel de leiding in het WK. Hij liep zelfs drie punten uit op de nummer twee, Charles Le Leclerc, en hij staat nu met negen punten voor. Het weer in het zuiden nog buien, geleidelijk op de meeste plaatsen droog. Vannacht wordt het tussen de 4 en de 9 graden. Morgen is er vaker zon. In het noorden valt nog een bui en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Show 1492, ik ben Ben of en ik praat de komende twee uur met artieste Mariam. Mariam, voordat we naar haar en haar muziek gaan luisteren, een track van de dubbel CD Language of the Nims van een andere Nederlander, Jan Kissjes, gemaakt in 2001 en uitgebracht bij het Nederlandse label Oriane Music. Peaceful Radio Show praat ik, Ben Oveugen, met Mariam. Uh, Mariam maakt muziek. Haar stem klinkt als een engel. En haar muziek bedenkt ze niet, maar komt door haar heen. Al haar songs hebben een boodschap over liefde en ontwaken. En als we iets kunnen gebruiken in deze heftige tijden, dan is dit het wel. Mariam, uh, welkom bij deze, deze Peaceful Radio Show. Uh, even maar over je naam. ja. Uh, want je komt net binnen in de studio en je stelt je voor als Eva. Ja. Uh, <laughs> maar um, ho hoe zit dat? Eva, Mariam? Om, ja. uh... um, nou, die, die naam Mariam of Mariam, die heb ik ontvangen van mijn gidsen. En, uh, dus ik noem mezelf ook vaak Eva Mariam op dit moment of Eva Mariam. En... Um, de naam Mariam staat eigenlijk symbool voor het ontwaakte vrouwelijk of het vrouwelijke, uh, ja, het vrouwelijke aspect van de Christus, om het zo maar te noemen. Okay. En um, het is niet zo, want toen, toen ik die naam kreeg, uh, vond ik dat best wel, uh, wel heftig of ja. veel en um, maar het is meer het symbool van iets waar we naartoe mogen groeien als mensheid. Uh, ja, het ontwaken in mannelijke en vrouwelijke vorm. En ook het mannelijke en vrouwelijke in balans. Daar, dus we mogen toegroeien naar de balans. Ja. Ja, ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Goh, uh, nou dan uh, dat zal denk ik in deze twee uren nog vaker te sprake komen. We gaan dat in ieder geval dat, uh, dat uitdiepen. Maar even nog. Um, ja, hoe, hoe ben je eigenlijk in de muziek terechtgekomen? Want uh, even vraag je Awake, het album waar we naar gaan luisteren in deze ja. twee uren. Dat is je debuutalbum? Het is uh, niet per se mijn debuutalbum. Ik heb al eerder, uh, zo'n zo tien jaar geleden, een live album opgenomen en uitgebracht. Maar toen kreeg ik kinderen en heb ik even een pauze gehad. Heb ik andere dingen gedaan, uh, bedrijf gehad. En uh, ja, sinds kort is, dat eigenlijk, uh, is de muziek weer helemaal. Maal terug. Dat is wel in, in stappen gegaan. Natuurlijk. Ja, ja. ja. Maar um, uh, ja, ben ik het even kwijt. Nou, dan kom ik straks wel weer op, op <laughs> te <vanuigen. laughs> Nou, je vroeg ook nog zeg maar van: uh, ben je nog lang met de ben je al lang met de muziek bezig? Ja. Ik begon met het schrijven van liedjes toen ik een jaar of vijftien was. Oké. Okay. En um, ik begon eigenlijk ook al meteen met optreden. En ik heb van mijn vijftiende tot mijn dertigste ongeveer uh, veel opgetreden uh, als singer-songwriter. En ik wilde ook daar professioneel eigenlijk mee verder. Maar mijn stem werkte op een gegeven moment niet meer uh, mee. Nee. Hm. En toen dacht ik, nou dan ga ik wat anders doen. Heb ja, ik, dat uh, moet al wel hè. Ja. <laughs> ik heb veel met voeding gedaan en uh, druk gezinsleven. Ja. En, um, ja, eigenlijk is, uh, is de muziek op een gegeven moment weer teruggekomen. Ja ja. Nu weet ik weer wat ik wilde vragen. Waren dat eigenlijk uh, ook liedjes in de sfeer van dit album Awake? Ja, alleen ik was natuurlijk echt een heel stuk jonger. Dus er waren andere thema's die in mijn leven speelden. Maar ik heb wel... Zoals? De liefde mm. natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, Daar was ja, ja, ja. ik erg mee bezig. Maar ook wel met het stukje minderwaardigheidsgevoel wat ik had. Ik ben vroeger erg gepest, jarenlang ook. En ik had daardoor een, een groot minderwaardigheidsgevoel ontwikkeld. Um, en die, die muziek die heeft mij ook geholpen eigenlijk om sterker te worden. En ja, als je het podium op wil, dan ja. moet je ook iets doen met je eigen waarde. Ja. Dus dat was in die zin wel, uh, wel therapeutisch. Ja. Ben je gegroeid door het applaus? <laughs> <Ja>. <laughs> gegroeid door het applaus. Nou, als ik heel eerlijk ben, vind ik applaus best nog wel moeilijk om uh, te ontvangen. Oh ja? Omdat... Hm. Ik, uh, ja, dat deed ik vroeger ook al. Voordat ik uh, een optreden heb, dan bid ik altijd. Uh, en ik vraag om de gidsen om hun energie ook het optreden in te brengen. En mensen komen na de optredens wel eens naar mij toe. En dan zeggen ze wat ze hebben ervaren. Dat het ze diep heeft geraakt. Of dat ze voelen dat ze in hun ziel... Uh, ja, dat, dat er iets in hun ziel voelt dat het thuis komt. Maar ik weet dat dat niet... Dat ben ik niet, zeg maar. Dat is... Um, ja, dat, dat zijn de gidsen of de, de engelen of de energie waar, waar ik mee werk. Of die via mij dan uh, heling brengen aan die mensen. Ja, laten we eens naar een uh, de eerste track uh, gaan luisteren. Ja. I am. Wat is het verhaal erachter? Nou, ik was mijn, uh, mijn huis aan het poetsen. En ik, ik bid graag terwijl ik schoonmaak. En uh, dan, ik kwam in een soort transachtige uh, toestand. En op een gegeven moment uh, kreeg ik een visioen. En dat visioen was dat vlak boven mijn hoofd voelde alsof er een sfeer openging En... Het was bijna een renaissance-achtige uh, schilderij. En uh, vanuit die, die opening keken er allemaal lichtwezens naar beneden, naar mij. Uh, door, door dat gat heen. En uh, ja, ik zag uh, uh, cirkels om cirkels om cirkels van lichtwezens eigenlijk staan. En die zongen, die, die neurieden een, uh, een lied. En op een gegeven moment kwam uit hun midden kwam een groter lichtwezen... En uh, die, die gaf een boodschap. En de boodschap was... I am, I am, I am. The marching of souls has begun. The grand awakening of man. I am, I am, I am. En het voelde... Het, uh, ja, dat ging echt uh, door merg en been. En, en door mijn hart ook. Want het was zo, er was zoveel liefde in die woorden... Uh, die ik uh, toen kreeg. En de betekenis daarvan was eigenlijk het grote ontwaken is begonnen. En die zielen die hier uh, ja, gekomen zijn om die ontwaking in gang te zetten... die worden nu op grote schaal uh, ingezet eigenlijk... om uh, ja, die ontwaking als een soort golf van licht over de aarde heen uit te storten. En het lijkt heel paradoxaal hè, waar we nu in zitten... en de, de, toch wel ook ja, donkere dingen waar we mee te maken hebben op aarde... Maar vanuit de gidsen is die boodschap heel duidelijk... dat er ook ontzettend veel licht in de, ja, aan het werk is op dit moment. naar het nummer 'I'm' van het album Awake van Mariam. Um, Mariam, je had het over, um, het, uh, over de track 'I'm', Am. Uh, over de golf van uh, licht van de gidsen. En uh, dat het eigenlijk, ja, je zou bijna zeggen... Een, zou er een, nieuw, een, new age -tijd, een nieuwe New Age tijd uh, geïntroduceerd worden? Zeg ik dat goed? Uh, heb ik dat goed geïnterpreteerd? Ja, ik denk dat dat al een tijdje gaande is. Ja. Um... Maar waarom? Waarom hebben we dat nodig? Dat, dat, dat hoor ik de mensen vragen, als ja, het ware. Ja, waarom? Nou, Als mensheid... Um, zijn we eigenlijk een soort van verstrikt geraakt in onze eigen creaties. We zijn allemaal zijn we, goddelijke wezens. En uh, allemaal hebben wij dat, dat, die, ja, die, die goddelijke vonk in ons. En we hebben allemaal ook het vermogen om te creëren. En we creëren niet alleen als individuen, maar we creëren, creëren ook als collectief. En ons collectieve mens zijn heeft eigenlijk... Ja, creaties in het leven gebracht... die niet in overeenstemming zijn... met de hoogste goddelijke waarheid. En... Um, dit is in ieder geval... hoe het mij uitgelegd wordt... dat we langzaam als... Ja, dat we onszelf aan het ontsluieren zijn. Dat we eigenlijk langzaam creaties... aan het afleggen zijn... die niet in lijn zijn... met wie we werkelijk zijn. En dat gebeurt niet alleen op persoonlijk niveau. Dus je hebt... Je kunt een persoonlijke ontwaking hebben, maar ook op collectief niveau. En daarbij hoort ook dat we kijken naar wat we gecreëerd hebben. Ja. En daarin kunnen we eigenlijk niet zeggen als, als mensheid als geheel van ja, jij hebt het allemaal gedaan en ik heb, uh, ik heb daar geen deel in. Ja, precies. Want we zijn één bewustzijn. Ja. Dus en daar heeft zeg maar, kan je dat vertalen naar de verduurzaamheid. Dat we moeten verduurzamen, dat we Onder andere, minder moeten consumeren. Dat is een hele praktische uh, vorm daarvan. Ja, daar ben ik ook erg van. van ja, absoluut. En, uh, en de oorlog, dat is dan zeg maar het, wat je ziet dat de EU... Uh, tot iedereen ieders verbazing eigenlijk uh, dat men uh, tot elkaar komt en uh, terwijl dat altijd heel anders was. Ja, en we zien wel. Kijk, we, we hebben nog steeds te maken met een stukje oud bewustzijn, want die ja. oorlog dat is uh, geworteld in afgescheidenheid, maar. De opdracht is nu, hoe gaan wij hiermee om ja. als collectief? Wat, bes wat besluiten we? Um, uh, ga ik helemaal de haat in of de angst in? Mm, of uh, keer ik terug naar um, ja, het erkennen van wie wij werkelijk zijn... inclusief de mensen die totaal in vergetelheid zijn op dit moment? Um, en dat is een hele moeilijke, want op het moment dat je een creatie ziet, zoals oorlog... Of, of iets wat iemand doet... dan willen we eigenlijk kijken naar die creatie. van Kijk nou hoe erg... dit is. En, uh, en dat is ook... erg. Maar... wat ons een stap verder brengt in... onze evolutie, is dat we... gaan kijken naar... wat is eigenlijk de hoogste waarheid hierin? En de hoogste waarheid is... dat... Um, dat we... Uh, onsterfelijk zijn. Dus wie we werkelijk... zijn, is onveranderlijk... En we leven in een wereld die continu onderhevig is aan verandering. En alleen al dat besef zou uh, heel veel goed kunnen doen. Hmm. Nou, dat brengt ons eigenlijk bij uh, track 2. Bridge uh, of Freedom, zou ik bijna zeggen. Ja. Dat ja. is uh, een, een, het verhaaltje daarachter. Ja, dat is eigenlijk wel, wel mooi, vind ik. Want dat is een originele opname met mijn telefoon. Ik was oh, ja. op een, uh, een krachtplek. En ik voelde dat er iets door mij heen wilde komen. Dus ik pakte mijn telefoon. En ik heb dit hele lied uh, op geen enkele manier zelf gemaakt in die zin. Het is letterlijk woord voor woord door mij heen gezongen. En uh, mijn goede vriend en uh, producer Erik van den Brink... hij heeft daar uh, een arrangement bij gemaakt. Maar dit is een boodschap voor de mensheid. We Bridge of Freedom van Mariam van haar album... wat in januari dit jaar, hè, Mariam, ja. is uitgebracht. Ja. En um, ja, het duurde even voordat we uh, afspraken konden maken... maar nu ben je dan uh, toch in, uh, in de studio van uh, Peaceful Radio... Um, dat uh, album Awake, is dat, hoe is dat ontstaan? Was, was het eigenlijk dat je genoeg liedjes had doorgekregen... dat je denkt van nou, de, nu is het een album waard of <laughs> wat? Ja, er zijn artiesten die tegenwoordig ook singles uitbrengen... Ja, ja. wat ik liever niet heb, want ik werk alleen maar met albums. Okay. Maar ja. Um, ja, dat is eigenlijk wel heel grappig. Want toen ik die eerste liedjes binnenkreeg, was ik nog helemaal niet van plan om daar een album mee uh, oh. te maken. Of nee. we, uh, wat er eigenlijk gebeurde was, dat ik zo'n zeven jaar geleden naar het nieuws keek. En ik was uh, geschokt door wat ik zag. Ik weet niet meer wat ik precies zag, maar ik had zo'n zo breekpunt van uh, dit kan niet meer op deze manier. En ik ben toen naar mijn moeder Maria afbeelding gegaan en ik ben gaan bidden. En ik heb gevraagd van wat kan ik doen om een positieve bijdrage te gaan leveren aan de wereld. Zodat, uh, ja, zodat, ik, zodat het misschien kan veranderen. Ja. En uh, eigenlijk tijdens dat gebed hoorde ik een stem. En die zei uh, ik kan het niet voor je doen. Maar ik kan je wel laten zien hoe. En toen ben ik uh, in een proces terechtgekomen, Een ontwakingsproces waarin ik allerlei dingen heb geleerd. Uh, ervaringen heb gehad en ook liedjes heb gekregen. En dat proces zelf duurde zo'n vijf jaar. Dus eigenlijk um, iedere keer als ik een stap maakte in mijn ontwikkeling, dan ontstond er een nieuw lied of ik kreeg een nieuw lied. Bijzonder. Ja. Maar dan nog de muziek. En daar, in het vorige gesprek had je het erover... Je, de, heb je daar altijd iemand naast gehad om de arrangementen te maken? Ja, ja dat is Erik van den Brink. en um, uh, Een van de heren van Bolland. En Bolland noemt hem uh, het best bewaarde geheim van Nederland. Oh, ja? en, uh, daar sluit ik me heel <laughs> erg graag bij aan. Okay. Omdat hij, um, hij gaat gewoon voor de passie voor de muziek. Ja. En uh, voor kwaliteit, maar niet voor een, een commercieel uh, gewin... Uh, dat betekent niet dat we niet uh, uh, graag hier iets moois mee wilden neerzetten. Maar we konden daar op een hele ontspannen manier aan werken. En ook vanuit de, ja, de gedachte van Mariam. Uh, we laten het gewoon ontstaan en we gaan mee met de flow. Dus ik heb eigenlijk heel fijn met hem samengewerkt uh, aan dit album. En daar ook echt uh, lekker de tijd voor genomen. Ja, oké. Okay. Uh, dan gaan we naar, naar track 3, Of ja, lied 3 is het in dit geval. Victory. Ja, um, ja wat, wat kan je daarover vertellen? Ja, dat is het eerste lied wat ik ontving. En okay. ja. uh, Victory gaat over het persoonlijke proces van ontwaking. En dat op het moment dat je beslist als, als ziel van nou, ik ga dit pad op en ik ga dat bewust doen... dan kom je eigenlijk in een soort uh, situatie... waarin je je oude zelf al hebt losgelaten... maar waarin je het nieuwe nog niet hebt gevonden. En uh, dat kan ook uh, angst geven. Ja. Dus Victory uh, gaat eigenlijk over dat moment... Dat alsof je op een rigel staat en je gaat springen... maar je bent bang voor wat de consequenties zijn... maar je weet ook dat je eigenlijk niet meer terug kan. En op het moment dat je die sprong waagt... dan ontdek je dat je kunt vliegen. Oh ja. En... <laughs> Alsof je het nest verlaat. Hè? Alsof je het nest verlaat. De ja, uh, uh, bridge van, van dit lied heb ik wel zelf geschreven. Maar uh, uh, verder is alle tekst is, uh, is ook doorgekomen. En um, ja, Het gaat over het persoonlijke stukje van Ontwaking. Holding tight let van Maryam. Merriam, uh, je had net over... Uh, je vertelde... je krijgt teksten door. Uh, het nummer Victory... heb je voor een deel ook zelf geschreven. Uh, mijn gedachte daarbij was... Van, ja, dat moet toch wel bijzonder zijn... dat je... Uh, teksten, sowieso... dat je teksten doorkrijgt. Maar uh, is het dan niet ontzettend lastig... om in dezelfde op dezelfde manier dan ook zelf teksten te schrijven. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Um, maar wat het eigenlijk is, is dat het... Um, ik ervaar die gidsen dan als een onderdeel van mijn eigen bewustzijn. En dan. Oh ja. En ik krijg dan. In, wanneer ik informatie binnenkrijg, krijg ik het volledige pakketje. Dus ik zie wat ze bedoelen. Ik hoor wat ze bedoelen. Maar ik voel ook wat ze bedoelen. Uh, dus het is ook uh, meteen een soort onderwijs. En in die zin ervaar ik mezelf als een leerling. Uh, en. Gidsen, dat woord gebruik ik omdat ik het een fijn, neutraal, algemeen woord vind. Uh, ik weet ook niet precies wie mijn gidsen dan eigenlijk zijn. Maar ik ervaar ze als uh, het broederschap, zusterschap van Licht. En, um, en ik ervaar mezelf als, als een leerling van hun. Dus die, die liedjes op het moment dat ze binnenkomen, dan zitten daar ook altijd lessen bij. En bijvoorbeeld toen ik het lied Victory ontving... toen wist ik nog niet precies wat dat nou allemaal betekende... maar wel dat het symbool stond voor dat pad waar ik op zat. En uh, terwijl ik met dat lied aan het werk was... en het meer en meer begon te begrijpen... Toen uh, kon ik daar zelf ook iets aan toevoegen, omdat ik het inmiddels had doorleefd. Ja, ja, ja. ja. ja gidsen binnen de spirituele wereld is natuurlijk een algemeen begrip, denk ik. Ja. Hè? En uh, um, je zegt, ja, ik weet niet wie ze zijn, maar over het algemeen. Het is, Vertellen ze toch hun naam of wie, ja. wie ze zijn? Nou weet je, dat is iets wat wij belangrijk vinden en ik probeer mijn ego daar zoveel mogelijk uit te houden, ja. zeg maar, okay. uh, zo min mogelijk kaartjes daar aan vast te plakken van, hmm. van dit is die of dat is die. Ja. Ik voel wel dat ik heel erg verbonden ben met een, een vrouwelijke lijn waarvan ik denk dat, dat Maria moeder Maria daar ook een onderdeel van is geweest en en Maria Magdalena en uh, zeg maar het hele uh, uh, de, een, een, een inwijdingsweg die in uh, Egypte bijvoorbeeld veel uh, uh, ja, waar veel mensen denk ik een herinnering aan hebben mm. maar ook dat was niet bijzonder in die zin het was gewoon een bepaald pad wat, wat wij liepen als zielen en nu, ja, ieder leven loop je weer verder op dat pad ja je had het over, het, je ziet gidsen. Je, je hoort en je ziet gidsen. Ja. Maar wat zie je dan? <laughs> je wil het weten. Nee. Um, ik, uh, ik zie ze vaak als um, lichtballen. Hmm. Bijvoorbeeld, uh, ik, ik bid eigenlijk iedere avond voordat ik ga slapen. En soms maken ze me dan wakker en dan zie ik lichtballen oh om me heen. Uh, S'nachts wordt er veel werk verricht. Dus dan, uh, dan brengen ze bijvoorbeeld vibraties in mijn systeem. En dat is eigenlijk uh, een soort uh, tuning. Zodat ik ontvankelijk uh, genoeg ben voor hun... Een hogere trilling. Ja, op die manier. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja dus dat is. Van, ja, ik snap het. Vanaf het moment dat ik ja heb gezegd tegen dit pad, uh, werken ze eraan om mijn vibratie steeds meer te verhogen, zodat ik meer en meer van hun energie uh, kan ontvangen. Ja, en als je in rust bent, dan ben je meest ontvankelijker. Ja, dat, uh, zoiets. Ja. Nee. Maar het komt ook soms in de vorm van een uh, toon. Okay. Dus op het moment dat ik ga bidden... dan kunnen ze ook een, uh, een toon... dat is altijd dezelfde toon. Die brengen ze dan door mijn veld heen. En dat heeft een soort rimpel-effect. Dat voel ik ook in de, in de energie van de omgeving. Mm. Dat werkt uh, ja, op een bepaalde manier reinigend. Ja. Um, maar... Ja, ik zie wel eens engelen. Of moeder Maria. Um, Isis ook wel eens. Um... Even uitleggen wie Isis is. <laughs> nou ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet zo goed. En dat is wel interessant. Want toen ik een jaar Toch of... Toch ook een vrouwelijke energie. Ja, ja. Maar ik ben nog ook aan het ontdekken wat het allemaal betekent. Mm. Uh, wat ik wel weet is dat ik toen ik een jaar of 18 was een droom heb gehad. Waarbij een man met mooie helderblauwe ogen mij vertelde... dat mijn pad het pad van Isis was. En het enige wat ik daar nu zeg maar... Ja, van weet dat ik denk wat het betekent... is dat je een transformatieproces doorheen gaat. Dus dat je um, het oude aflegt... en dat je weer opnieuw wordt opgebouwd... In, meer in afstemming met wie je werkelijk bent... Um, ik denk dat, dat dat ook het doel was van, van de inwijdingen en de mysteriescholen in Egypte. Um, ik denk dat ik dat misschien al eerder heb gedaan en dat ik dat nu uh, opnieuw heb gedaan. Hmm. En daar nog steeds ook mee bezig ben, want het is een continu proces. Een leerproces tot een aan leertus. je dood? Absoluut, want het, dat houdt nooit op. Nee. Ja, dat is mooi, hè? het blijven leren. Ik dacht altijd als kind, ik ben blij als ik van school of ben. ben van, de, van dat leren af. En nu ben ik 65 en ik dacht, ja, het leren houdt eigenlijk nooit op. Dat nee. is, uh, een nee. beetje, uh, aan de ene kant wel een beetje jammer, maar misschien een beetje te lui om te leren. Goed, we gaan naar uh, liedje 4, Willing to Change. Nou ja, dat, is, dat sluit eigenlijk op uh, bijna uh, uh, sluit aan op wat je net vertelde... Dat, de wil om te blijven veranderen, ja. goed vertaald. Ja. Oké. Okay. Ja en ook een stukje nederigheid daarin, want. Ja, ja, ja. Um, ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan niet geweten hoe ik dat pad moest lopen. En dan ging ik in gebed en dan zei ik... ik weet niet hoe ik moet veranderen, maar ik ben wel bereid om te veranderen. En dit is een van de meer persoonlijke liedjes op het album. En het gaat ook over uh, ja, bijvoorbeeld uh, een huwelijk... wat uh, onder spanning kan komen te staan... op het moment dat een van de twee meer verandert dan, uh, dan de ander... Um, daar zijn wij gelukkig uh, uh, in onze relatie goed doorheen gekomen. Maar willing to change is eigenlijk mijn uh, ja, houvast in dit hele proces geweest. Ik weet niet hoe ik moet veranderen, maar ik ben wel bereid om te veranderen. Hm. En dan wordt de volgende stap altijd laten zien aan je. Nou ja, ja. Zetten naar Willing to Change van Mariam van het haar album? Net geen debuutalbum Awake, maar goed het tweede album. Um, je, Mariam, jou had het net in het uh, in de gesprek. Uh, vorige gesprek, uh, twee keer over Egypte. Um, dan kijk ik naar jouw uh, cover, zoals dat zo mooi heet. En dan sta je uitgedost nou, mag ik het zo ja. zeggen. Uh, Prachtig opgemaakt met uh, en, en uh mooie kleding. Uh, en dat doet me dan, Toen ik dat voor de eerste keer zag... toen had ik ook zoiets van... je, je lijkt eigenlijk ook wel op een beetje op... Uh, ja, Cleopatra kwam. <laughs> <laughs> en, dat, dat, en bij uh, Asterix en Obelix in ja. die serie... Stond, de, over Cleopatra hadden ze het ook over dat, dat neusje en zo. Dus daar deed het me ook erg aan denken. En dat is, ja, het is heel uh, grappig, want... Um, niks van dit heb ik allemaal zelf bedacht. Dit is allemaal ondersteund van bovenaf. Oké. Okay. En um, in die zin, iemand heeft mij meegenomen naar een designer om daar jurken te passen. En eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat ik deze jurk zou dragen. Maar vlak voordat we weggingen, zei hij, wacht even, ik heb nog één jurk. Die ligt boven en dat is het topstuk van mijn volgende modeshow. En uh, als je heel, heel, heel voorzichtig bent, mag je hem misschien wel dragen. Oh. En, maar de, maar zoveel, allemaal, zoveel is er niet van te zien. Nee, zoveel, zoveel is er niet van te zien. Maar die hoofddoek, dat, het, ja? dat was ook allemaal niet mijn idee van... oh, ik ga het zo doen of ik ga het zo doen. Um, en ik wist ook op het moment dat deze foto werd ge gemaakt... voelde ik dat er... Uh, ja, ik, noem dan, ik noem dat dan zetten ze me onder stroom. Ja. Voelde ik dat er energie door me heen kwam. En Dus ik wist ook dit is de foto. Um, en ja, ik heb, ik heb daar zelf weinig uh, <laughs> uh, ideeën bij gehad... over hoe dat dan allemaal eruit moest zien. Uh, dat voelt voor mij georchestreerd als, uh, als van boven. ja. Voel ja. je dan niet een speelbal in de wind? Uh... Nee, nee, nee, zeker niet. Nee, want hoe het voor mij ook voelt... is dat ik me beschikbaar heb gemaakt voor um, het ware zelf... of het hogere, ja, de hoogste goddelijke wil, zoals ik, ik dat noem. En um, ik denk dat, het, dat we op dit moment uh, ja, op een punt staan op aarde... waarbij eigenlijk iedereen die iets positiefs kan bijdragen... dat ook uh, ja, zou kunnen doen... Of dat het dat, ja, echt belangrijk is dat we doen wat we kunnen. En in die zin is mijn gebed eigenlijk: uh, ja, maak mij een instrument van uw licht, liefde en vrede. En um, ja, ik, ik, ik heb zelf daarbij dat overzicht niet. Hè? Ik ben hier in de materie en ja. ik, heb, ik heb drie kinderen en ik heb een heel normaal aards leven. Maar uh, het team mm. van boven... Die, die hebben een veel makkelijker, ja, veel beter overzicht. En die, die helpen mij wel. Maar daar vraag ik ook heel bewust om. Mm. Maar uh, je vraagt om, om jou te helpen... in het schakelen tussen die, deze twee werelden? Ik vraag ze om mij te helpen... om een, een leven te leiden... wat zich dienstbaar mag maken aan het hoogste goed van allen. Mm. En, um, en ook ik weet niet altijd precies wat dat dan is. Maar ik laat me daarin wel informeren en, en leiden van uh, wat ik kan doen. En hoe dat op dit moment voornamelijk gebeurt... is door de energie die ze door me heen brengen. Dus ik maak me eigenlijk beschikbaar voor hun vibratie. En die vibratie op zichzelf werkt transformerend... Hm. En dat gebruik je bijvoorbeeld in je optredens? In optredens. Uh, ik werk ook één op één met mensen. Okay. En dan, uh, dan doen ze dat ook. Um, en hoe noem je dat? Een therapie of coaching? Ja, ja dat, dat, een, een consult eigenlijk. Mm. Uh, en dan weet ik van tevoren ook niet wat er precies gaat gebeuren. Want ik weet niet de hele uh, ja, ontwikkeling van die ziel die dan voor mij zit. Dus ik maak mijzelf beschikbaar voor hun... En terwijl zij met mij werken en via mij werken, leer ik ook weer een heleboel. Dus ik voel me tegelijkertijd ook, zeg maar, leerling ja. van ja, hun wijsheid. En uh, Egypte komt daarin wel steeds terug. Ik zie wel met regelmaat een groepje gidsen. Die noem ik de Egyptenaren, want oh, zo, ja. zo zien ze eruit. <laughs> Wat leuk, ja. Heel merry, dat is het, uh, het vijfde trek waar we naar gaan luisteren. Um, en tevens het laatste, in dit uur... en straks hebben we natuurlijk nog een hele uur... met Mariam... Um, en muziek van de album... Uh, Awake. Maar het verhaal achter deze, dit lied... Ja. Ja, dit lied heb ik geschreven toen ik uh, jonger was. Een jaar of twintig. En uh, het was een van de eerste opnames. Die ik bij uh, Erik van den Brink in zijn studio deed. En hij had vies van dit al, deze track moet op het album. Oh. En toen heb ik me, ben ik me opnieuw gaan openstellen voor dat lied. En terwijl we bezig waren met de opnames. Had ik daar ook een, een visioen bij. En dat visioen is eigenlijk opgenomen in het werkboek. Uh, en het visioen is dat... Uh, het zusterschap van licht om je heen staat... en dat zij hun helende uh, energie naar je brengen... terwijl je naar dit lied luistert. Over Mariam met haar album Awake en alles wat verder te sprake komt. We gaan dit uur afsluiten met uh, muziek van lang, lang geleden. Dream of Angels, zo heet het album. En uh, ook deze track van Christopher Walcott. Graag tot straks. Aan de andere kant van het nieuws zullen we maar zeggen... voor nog een uurtje Mariam en Awake...